Levi van Eck met het NOS-journaal. De landelijke overheid gaat zich meer bemoeien met de inrichting van Nederland. Sinds 2001 lag die taak bij provincies en gemeenten. Maar nu de ruimte schaarser wordt, vindt het kabinet de tijd zelf meer te gaan doen. In de vandaag gepresenteerde nationale omgevingsvisie staan onder meer plannen over het bouwen van woningen en de verduurzaming van landbouw. Het moet regio's helpen om het tempo te versnellen, zegt minister Ollongren. De coronateststraat op Schiphol voor terugkerende reizigers uit de risicogebieden gaat vanaf vandaag tijdelijk dicht. De proef begon half augustus en wordt nu geëvalueerd. Daarna wordt besloten hoe het verder gaat met het testen van reizigers. Schiphol zegt er begrip voor te hebben dat het kabinet ervoor kiest om de schaarse testcapaciteit nu in te zetten op de plekken waar die het meest nodig is. Wel hoopt de luchthaven dat er snel meer testcapaciteit beschikbaar komt. India meldt voor de tweede dag op rij een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in één dag. Er kwamen ruim 97.000 nieuwe gevallen bij. Het aantal besmettingen staat nu toe op 4,6 miljoen... en daarmee is India na de VS in absolute zin het zwaarst getroffen land. Aan het begin van de coronacrisis leek het virus er redelijk onder controle. De overheid besloot de strenge coronamaatregelen te versoepelen om de economie weer op gang te helpen. Daarna nam het aantal besmettingen flink toe.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 Kruidenier, en mag ik een kookwasmiddel van u, een bont en een fijn wasmiddel. Alsjeblieft mevrouw, eenmaal elke temperatuur dash. Dat begrijp ik niet. Nou, elke temperatuur dash wast al uw was schoon. Laken in de kookwas, helder wit, gesleepte bloesjes in de bonte was, stralend schoon. En zelfs de fijne was wordt prachtig schoon met elke temperatuur dash. Klinkt goed. En het werkt nog beter. Kruidenier, ik heb mijn wasmiddelen vergeten. Alsjeblieft, eenmaal elke temperatuur dash. Wat zegt u nou? Al uw was schoon, met elke temperatuur dash...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 Well, well, that's because you think you're so pretty, and just because your mama thinks you're hot. Well, just because you think you've got something that no other girl has got, you cause me to spend all of my money. You left laughing to call me old oh, Santa Claus. Well, I'm telling you, baby, I'm through with you. Just be calm. Go!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 Harrison. I'm George All My Mind, oorspronkelijk uh, gecomponeerd door Hokie Carmichael. Hij neemt het op op 15 september 1930. Hij heeft het liedje samen met Stuart Correll geschreven. Een ontelbaar aantal artiesten heeft het uh, lied opgenomen, onder Louis uh, Armstrong, Mildred Bailey, Joe Stafford, de Dave brubeck Trio, de ZZ en de Maskers ook, Anita Keursingers, de Deep River Quartet en Madeline Bell. De versie van Ray Charles is in 1960 goed voor een nummer 1 notering in de Billboard Hot 100.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 uit de tipperade, Leuk liedje Unconditional Love van Musical Youth en Donna Summer. Ja, ze werd uh, natuurlijk het uh, eerst bekend in Nederland, Donna Summer. Omdat ze in München woonde in Duitsland uh, vanwege haar uh, familie die uh, daar woonde vanwege de Amerikaanse legerbasis. Goed.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 Wrap your arms around me, Agneta, het is recht: Veldskok. Het komt van haar tweede soloalbum, maar haar eerste Engelstalige soloalbum. Het eerste album wat ze had, was in het Zweeds.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 werd eigenlijk beroemd omdat ze in dit lied zong van uh, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, de Schotse zangeres Maggie Riley. Hadden we er nog nooit van gehoord. En ineens was ze wereldberoemd, of in ieder geval bekend in Europa.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 as long as i'm living but now that i've come to see the light all i want to do is make things right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 Is het jaar waarin de Poolse vakbondsleider Leg Walenza de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Dat is lang geleden. Leg moet moeten we zeggen. Geloof ik. In deze periode had ze een, een aantal grote hits, zoals Pierrot, Bolly Kom Je Buiten spelen. En deze, dus, sla je arm omheen. 35 nu, nieuw de Cats. Volendam 35 in die top 40 Stay In My Life En nu een klassieker De band Spendo Ballet Ook van een klassieke album hoor Zou ik zeggen Thank oh. you oh. for coming home Sorry that the cheese are all I them here I could have a These are Maybe need to For oh me ja, van het legendarische album true 30 nieuw dus Gold van Spendau Ballet in het jaar waarin de Britse zeezender Radio Caroline opnieuw gaat uitzenden. weet je nog welke James Bond film het was? Ja, Ultimate High, zo heet het liedje maar. Weet je die Bond film nou? Octopussy. Muziek geschreven door uh, John Barry die wel veel uh, muziek schreef in de tijd voor uh, James Bond films. Ja. Voor jou Aris schreef hij ook en natuurlijk het beroemde Bond thema. Hey, Your so friends don't dance And if they don't dance Well, they're no friends of mine See, we can go where we want to Place they will never find And we can act like we come from out of this world Leave the real one far behind We can dance What you say. We can go where we want to Night is young and so Weten we nog wat dit is, muziekvrienden? Ja, moeilijk, hè? Canadese New Wave en Cincy Pop Band, zo werd het officieel genoemd. Men Without Heads, zo heten ze. En de Safety Dance. Vandaar ook, vandaar ook dat Franse zinnetje erin. Canada.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 Waar je ook gaat, waar je staat Het lijkt wel één grote show De ene die doet het zus De ander doet het weer zo We doen het huis allemaal Als dames soms op paal. Ze doen het daar maar ook hier Elk op zijn eigen manier Aadje do, do, do, nou, do, nou, doe, doe, doe, doe Nou wat het het, nou doe Hoopje doe, doe Ribbens wordt geboren in Eindhoven. Vandaar uh, ja, de carnavalsgevoel wat er bij hem van binnenin zit natuurlijk. Hè. Hij heeft wat hitjes gemaakt hoor. zeker. Brabantse nachten zijn lang. Polonaise, Hollandaise. Deze dus toe. Polonaise achteruit. Ook... Oh, wat, weet je wat ook een leuk liedje was? Ik ben verliefd op Hanja Ja, Dat was toen de minister denk ik, van de verkeer. Van het geweest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 Maar uiteindelijk tot uh, 25 in de top 40. Het staat nu op 29.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 Muziek nu uit een, een tv-serie. Er waren maar drie afleveringen, maar het werd legendarisch vanwege deze muziek. Oh, daar zat een hobbel in de plaatsje. Ik denk dat we toch een beter exemplaar moeten hebben, want dit gaat niet helemaal goed, muziekvrienden. Sorry daarvoor. Wee, wee. met Schrevens en Ubi-14 had er een grote hit mee, Red Red Wine. Opnieuw muziek uit Canada en nu opnieuw weer pop. Ze noemden zich TransX. Ja, ze hadden een hoop Sintershuizen bij elkaar verzameld om deze liedjes te spelen. 26 met Living on Video. In commute Hoogst nu binnenkomen plaats is een Nederlandstalig lied. Oorspronkelijk een Amerikaans lied. Ook oh, daar zijn ze dan. Het zuiden van het land. Uw eigen heidezangers. Nummer 25. Hallo, hallo, wij zijn de heidezangers. Eigenlijk behalve. liedje oorspronkelijk uit 1953, geschreven door Pat Bellert. Oh baby mine, I get so lonely. André van Duin die maakte er een, een soort van vrije vertaling van... samen met de heidezangers. Het liedje heette ook De Heidezangers. En die videoclip was natuurlijk legendarisch erbij. In Het begin van de chroma-kies, zeg maar. Tot ze al die lagen over elkaar heen uh, zetten in het video. Er zijn gewoon wel een heleboel heidezangers. Allemaal gespeeld door André van Duin zelf. Nou, ze begonnen met z'n drieën. We even met z'n tweeën over. En die horen we nu. America, met dat liedje De Boerder, geschreven door Russ Ballard en Dewey Bunnell. Daar waren de overige twee leden dus van. De band America. Ja, hoor ze nog Dat was natuurlijk legendarisch. De... 23 nu. 23 nu.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 jaar leeftijd kwam die al in Nederland. Wat, uh, wat, ja, wat hitjes, wat liedjes. En deze dus onder andere met Siska Peters. Kom in mijn armen. 15 in die top 40 Week 37. Zijn we eruit? Uit, uit welk jaar we deze top 40 hebben? Ja, ik zei het al, jaar 80 dat is mij wel duidelijk. Ik denk ook wel... Het eerste gedeelte van de jaar 80 Dat denk ik ook. Het is het jaar waarin Connie en Beatrix... De Hemtunnel opent tussen de stations Amsterdam, Sloterdijk en Zaandam. We gaan treinen doorheen rijden. Er gaan geen metro, nee, trein dus. De, de Hemtunnel. Daar nou, hoor jij eigenlijk nooit iets over. Sporttunnel onder het Noordzeekanaal. Goed 14 nu. Stukje daarvan te misten. Robert Plant met Big Lark. Zang in de tijd van Led Zappen.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 I got a five year man, zo heet dat dus 13. En dit is ook leuk. Een meisje uit België. Nathalie heet ze. En zat een hitje. Met dit lied dus. My love won't let you down. En op 11 nog even een stukje van een klassieker van.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 Muziek uit Afrika. Nummer 8, we gaan om het tweede gedeelte helemaal draaien. Feel the Love van 10CC. Nummer 7, bijzondere duo uit Zwitserland. Yellow heten ze met dat nummer I Love You gekke videoclips zat erbij ook. Nummer 6, muziek uit Nederland, instrumentale muziek... met de dame met de fluit Berdien Stenberg, Rondo Rousseau. Nummer 5, een klassieke van Hans de Boy, Annabel. Nummer 4, uit Nederland, de shorts... met een Franstalig liedje Je Suis Tuet. Nummer 3, Codo van Duf. Nummer 2, Varios à la Playa van Rigera En hier is hij dan... Ryan Paris met Dolce Vita. Hey, hey. In Nederland...